7 uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Links wint parlementsverkiezingen Frankrijk. Dibi wil op tiende plek lijst GroenLinks links en rellende Kroaten opgepakt op EK. <tieden> De eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen is gewonnen door het linkse blok rond president Hollande. Ruim 46 van de stemmen ging naar links. Zo'n 34 van de kiezers stemde op de rechtse UMP of een bondgenoot daarvan. Volgende week is de tweede ronde. De kans dat Hollande dan de absolute meerderheid in de assemblee krijgt, is met deze uitslag flink toegenomen. Hollande heeft die meerderheid nodig om zijn verkiezingsbeloftes na te komen.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 Tofik Dibi wil bij de Tweede Kamerverkiezingen in september graag op de tiende plaats van de kandidatenlijst van GroenLinks. Hij heeft dat verzoek gedaan aan de kandidatencommissie van de partij, schrijft hij in een ingezonden stuk in de Volkskrant. GroenLinks heeft in de Kamer nu tien zetels. De afgelopen week leek de partij verscheurd te worden door een strijd om het lijsttrekkerschap, die werd gewonnen door Jolande Sap. In Peilingen staat GroenLinks op een zwaar verlies. Dibi zegt nu vanaf plek tien te willen vechten voor tien mooie groene linkse zetels.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 Bij een mortieraanval in Bagdad zijn zeker zes doden en 38 gewonden gevallen. De granaten werden afgevuurd op een plein vol Sjiïtische pelgrims. Die hadden zich in het noordwesten van de stad verzameld voor een religieus festival en herdachten de sterfdag van een Sjiïtische imam. De afgelopen tijd zijn er in Irak vaak aanvallen op Sjiïten door Soenitische milities die banden hebben met Al-Qaeda.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 AMB verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal op maandag. Er zijn een paar ongelukken gebeurd, onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen de afrit Everding en het knooppunt Oude Rijn in 9 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht en het verkeer richting Utrecht en Amsterdam kan beter omrijden via de A27. Dan de A27 Almere richting Utrecht, tussen Almere Hout en Huizen 4 kilometer. Hier is ook een aanrijding. En de linkerrijstrook is daardoor dicht...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 En Lara Rinsen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. François Hollande heeft grote linkse plannen met Frankrijk. En die zou je wel eens zonder al te veel problemen kunnen uitvoeren. Straks onze correspondent over de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk. Eerst naar vragen over de JSF. Want GroenLinks wil vragen over de JSF. Wil een parlementaire enquête naar de Joint Strike Fighter. Want hoe kan het dat het gevechtsvliegtuig steeds maar duurder wordt... en het project keer op keer met vertragingen wordt geconfronteerd? Kamerlid Ayan Alfazet, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u weten? Waar moet die enquête over gaan? Nou, we willen weten uh, hoe de kosten zo uit de hand zijn gelopen de afgelopen tien jaar. Uh, hoe we in dit project uh, eigenlijk uiteindelijk verzeild zijn geraakt. En wat de realistische verwachtingen zijn voor het verdere verloop van het project. Wat is er zo uit de hand gelopen dan? Welke kosten bedoelt u? Nou, dan gaat het over vertragingen, dan gaat het over dat je een vliegtuig ontwikkelt, test en produceert tegelijk. Daar hebben ze in Amerika allerlei onderzoeken naar gedaan dat dat eigenlijk de grootste fout is geweest. Uh, maar vooral wil ik weten hoe we in de toekomst kunnen voorkomen... dat we deelnemen aan dit soort grote projecten... en uiteindelijk uh, in een soort fuik belanden... waar je eigenlijk uh, op den duur heel moeilijk mee uitkomt. En ik vind dat de Tweede Kamer uh, grip moet krijgen op dit soort projecten. We hebben dat gezien in het verleden met de Betuwe-lijn en de HSL. Uh, dat de Kamer moeite heeft met dit soort grote uh, projecten... en eigenlijk alleen maar dit, dit soort projecten doormodderen via formaties. En ik vind dat nu de tijd is gekomen dat de Tweede Kamer besluit om hier een parlementaire enquête over te gaan houden... dat de Kamer zelf veel meer inzicht uh, krijgt in hoe dit, uh, uh, nou ja, hoe dit tot stand is gekomen. Maar meneer Van hoe komt het dat de Kamer um, zo slecht op de hoogte is? Want dat zegt u in feite, we weten te weinig en daar is een parlementaire enquête voor nodig. Lukt het u niet om die informatie bij de ministers los te weken? Nou, er zijn stapels vragen gesteld en er zijn stapels uh, papieren antwoorden gekomen. Ja. Maar echt, de echte vragen uh, die worden niet beantwoord. Bijvoorbeeld de vraag de onderhouds- en exploitatiekosten van zo'n toestel. Uh, dat is in de afgelopen uh, tien jaar verdubbeld. Uh, maar nog steeds krijgen we geen antwoord wat uiteindelijk zo'n vliegtuig uh, gaat kosten. De aanschafprijs daar is men me onduidelijk over. Maar dat weten we ook nog niet precies, toch? Dat, dat verandert iedere keer. Nou ja, precies. En ja. Uh, omdat dat elke keer verandert... weten we uiteindelijk niet uh, wat je, uh, of dit eigenlijk wel een goed project is. En uh, de, regering, uh, de regeringspartijen als CDA en VWD die roepen al jaren uh, van wel... en uh, die geven ook rooskeurige ramingen. En elke keer blijkt maar weer... Uh, dat dit een, uh, een project is wat met heel veel problemen te kampen krijgt. Ja. ja, u zegt net dat het voorkomen wordt in de toekomst dat we weer in zo'n vuik zwemmen waar we niet meer uitkomen. Maar Nederland zit daar toch nog helemaal niet in? Het is toch nog niet zover? Nou ja, kijk, we hebben al uh, uh, uh, bijna een miljard uh, geïnvesteerd. Uh, ja, maar daar krijgen we, krijgen we uh, opdrachten voor terug, natuurlijk, hè? Bedrijfsopdrachten. Dankzij, <laughs> nou ja, dankzij een aantal partijen zijn twee testtoestellen gekocht. Uh, dus als je eruit wil stappen, kost dat geld. Uh, en maar doorgaan, uh, daarvan weten we niet hoeveel dat gaat kosten. Nee. Uh, en uiteindelijk vind ik dat je als Tweede Kamer, ga je over dit soort besluiten voor meerderheden, het is toch raar dat een meerderheid in de Kamer eigenlijk kritisch is tegenover dit project en elke keer dit project maar doorrommelt. Nou ja, doorrommelt. Um... Dick Berlijn bijvoorbeeld is er heel positief over, oud-commandant der strijdkracht. Die zegt, dit toestel, een nieuw toestel, is ook nodig in een modern leger. En bovendien, en Marcel gaf dat ook al aan, heeft het ons al 1,2 miljard eh, euro aan orders opgebracht. Belicht we, we u het niet wat te negatief, meneer Elversa? Nou, de Algemene Rekenkamer die heeft naar die orders gekeken hè, en dat zijn raamcontracten. Uiteindelijk is 1 promil, dus 1 miljoen, is uh, teruggekomen in de staatskast. Uh, dus ook die ramingen over die, uh, nou ja, die rooskleurige ramingen van orders, dat zijn kadercontracten waarvan eigenlijk Lokiet zegt, ja we weten niet eens of we dat uh, wel uh, kunnen garanderen. Nee. En daarom is het belangrijk dat wij als Kamer uh, dit soort vragen kunnen stellen. Onder Ede, uh, net zoals uh, dat ook gebeurt in andere landen. In Canada is er een onderzoek geweest. Uh, in Denemarken, in de Verenigde Staten is vorige week een, uh, heeft de Senaatscommissie een rapport uitgebracht. En ik vind dat wij als Kamer ons zelf serieus moeten nemen en uh, dat we ons systeem boven moeten. Ja, en stel nou dat er uit die enquêtecommissie de conclusie komt dat dit toch de beste oplossing is. Gaat GroenLinks dan akkoord met de aanschaf? Nee, kijk, het volgende kabinet gaat over de aanschaf. En daarom ja. is het belangrijk dat we zoveel mogelijk weten... wat uh, realistische verwachtingen zijn voor de toekomst. Ja. Dat we weten, uh, nou ja, dat we tot het gaatje weten wat, hm. wat dit betekent. Maar Uiteindelijk... ik, wil, ik wil meneer van Zet, ook voor de verkiezingen graag wel weten waar de partijen staan. Nou kijk, uiteindelijk zal de F-16 moeten vervangen. Dat is een oud vliegtuig. Het doorvliegen, dat moet ook nu op dit moment, juist vanwege die problemen met deze. We moeten de langer doorvliegen met de F-16. Uiteindelijk moet de F-16 worden vervangen. En dan is het belangrijk dat je weet dat je, ja, dat, nou ja, dat je een vrije keuze hebt om een toestel aan te schaffen. Uh, een toestel voor een goede prijs en uh, een goede kwaliteit. Op dit moment weten we niet of de JSF dat namelijk is. Terwijl de regeringspartijen CDA VVD al jaren roept ja, dit is het enige goed. vliegtuig waar ze naar kijken. Helder. En dus moet er Kamer... een onderzoek komen, ja. En ik vind dat de Kamer gewoon serieus uh, goed moet kijken naar uh, dit project. Duidelijk. Um, even iets heel anders, want wij lezen in de Volkskrant... dat uw partijgenoot uh, ik Dibi graag op de tiende plaats wil staan... van de verkiezingslijst. Um, wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, de kandidatencommissie uh, komt binnenkort uh, met hun voorstel. Ja. En uh, op 30 juni uh, kiezen de leden uh, de lijst. En uh, dan kunnen mensen hoger of lager komen. Uh, dus uiteindelijk gaan de leden daarover. Maar is dat een goede plek wat u betreft voor Dibi? Het is een fantastische plek, want ik, denk, uh, ik ben overtuigd dat wij het meer dan 10 reeds gedaan. Duidelijk, dank. Arjen Arjan Facet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. 13 minuten over 7 u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het lijkt erop dat de Partij Socialisten van François Hollande... een meerderheid gaat behalen in het parlement. Gisteren werden in Frankrijk de eerste ronde van die parlementsverkiezingen gehouden... en de linkse partijen wonnen. En flink ook. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, wat betekent dat voor Hollande? Ja, waar ze zo bang voor waren was een, een cohabitation, dus een linkse president... maar dan met een rechtsparlement. Nou, die lijkt zo goed als zeker van de baan te zijn. Er moet nog een tweede ronde volgen, komende zondag. Daarna weten we het zeker. Maar alles wijst erop dat links dus een meerderheid gaat halen in het Franse parlement. Dus dit land kiest opnieuw voor links. En toch is het niet zo dat de rechtse oppositie compleet is weggevaagd. Het was ook de strekking van de woorden van premier Ero, die zei... Het is nu niet de tijd om achterover te leunen. We moeten ook volgende week massaal naar de stembus om definitief te voorkomen dat rechts die meerderheid die het nu nog heeft behoudt, want anders kan Hollande zijn presidentiële ambities als, uh, als leider van Frankrijk niet waarmaken. Soit ce n'est pas le cas et alors le redressement du pays dans la justice ne pourra être engagé. La van de la France sera affaiblie en Europe comme dans le monde.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 Maar rechts is zeker niet knock-out geslagen. Nee, en eventjes nog doorgaand op dat maar toch al vrij ingewikkelde kiessysteem. Bijna 600 kiesdistricten ja. geloof ik, met elk hun eigen kandidaten. Mm -hmm. Hebben de socialisten het dan overal goed gedaan? Wat, wat, wat zie je daar terug? Ze hebben het op heel veel plekken goed gedaan. Het is zo dat als je deze verkiezingen beschouwt... als een soort uh, herkansing voor de kiezers, alsof hen wordt gevraagd... weet u echt heel zeker dat u Hollande als president wilt laten regeren? Nou, daar lijkt de meerderheid van de kiezers dan toch op te zeggen... ja, dat willen we. Toch hebben niet alle socialisten het overal even goed gedaan. Uh, denk bijvoorbeeld aan Ségolène Royal, voormalig partner van François Hollande. Zij had de vrouw van de president kunnen zijn nu. Ooit was ze zelf presidentskandidaat. Nou, zij was min of meer gelanceerd door de partijtop... en door zichzelf in het kiesdistrict La Rochelle bij de Atlantische kust. Nou, de lokale PS'ers daar die noemden dat uh, niet randstedelijke, maar laten we dan maar zeggen Parijse arrogantie... weigerden zich neer te leggen bij haar... Uh, automatische kandidatuur. Nou, wat je ziet is dat de Royale weliswaar een kop is geëindigd gisteravond. Maar haar voorsprong is toch wel heel erg klein. Ongeveer 3 procent. Eigenlijk een blamage voor, voor zo'n kopstuk van de PS als zij toch uh, is. Ron Linker vanuit Parijs. Ron, dank je. FNV meldt misstanden in de Arbo-sector... en wil dat de politiek nu actie onderneemt. Hoort u straks meer over. Na de verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggeman. Hoi! Uh, de file op de A2 Den Bosch richting Utrecht die neemt toe... dat is inmiddels al 13 kilometer tussen Everding en het knooppunt Oude Rijn. Nog steeds twee rijstroken dicht... en het verkeer richting Utrecht en Amsterdam kan beter rijden via de A27 de uh, file op de A27 Almere richting Utrecht... tussen Almerehout en Huizen 4 kilometer. komt nog steeds door dat ongeluk wat daar heeft uh, plaatsgevonden. Linkerrijstrook is daar nog dicht. En daardoor loopt het ook vast op de N305 Dronten richting Almere... tussen Zeewolde en de aansluiting met de A27 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 7 is het. Vandaag de eerste wedstrijd van het elftal van Oekraïne. Een van de twee gastlanden van het EK. Ze spelen tegen Zweden de wedstrijd niet in Kharkov wordt gespeeld, waar Oranje zijn wedstrijden heeft, zou je verwachten dat het een beetje leeft onder de Oekraïners. Maar is dat ook zo? Vraagt verslaggever Jeroen de Jager zich af. Dit is de fanzone in het centrum van Kharkov. Maar het is vooral een gebied voor fans van Nederland. Leeft dit toernooi wel voor de Oekraïense fans? Misschien hier, een jongen in het uh, geel-blauw. Ja, ja, hij draagt het shirt van Oekraïne. Heb je het idee dat het een beetje leeft, dat toernooi, voor Oekraïne? Wat de vader antwoordt. Zaterdag was de wedstrijd van Nederland. Toen droegen de Oekraïners allemaal oranje. Want ze zijn erg voor oranje ook, maar als... Uh, ...op maandag Oekraïne tegen Zweden speelt, dan gaan we zeker allemaal blauw en geel dragen. En waar zoekt u naar, meneer? What are you looking for? Hier is een shopje met uh, spullen, schaaltjes. Hier is een shopje met spullen, je wat lak, bijvoorbeeld. Kulroon. Something colorful like a leg or a paint. Dat is echt Oké, dus haarspray, uh, geel en blauw. Zijn de Oekraïense fans net zo gek als de Nederlandse? Crazy vanat in Oekraïne. Je ziet het nu nog niet. Uh, nu zijn ze nog een beetje aan het uh, inkopen doen om morgen echt helemaal los te gaan. Morgen zul je het zien als de wedstrijd er is. Dan zul je zien hoe gek de Oekraïners kunnen zijn. Dit is het park vlakbij de fanzone in het centrum van Garkov. Hier gaan alle mensen op zondag een beetje rondwandelen. En wat opvallend is als je hier rondloopt, je ziet amper mensen... en het is toch een dag voor de wedstrijd van Oekraïne tegen Zweden. Je ziet amper mensen in een... Blauw-geel shirt. Ik I don't niet mijn voetbalteam. Ik vind mijn clubteam. Ik vind het Hij zegt uh, dat is wel interessant. In uh, het nationale elftal spelen veel spelers van Dynamo Kiev. En die haat hij. Dus uh, daarom kan hij geen supporter zijn van het nationale team. Hij is supporter van uh, uh, metalist. Hier het team van uh, Garkov. Het is heel I Ik wil niet... 400 nou ja, het is ook de prijs, zegt hij, want het is duur. 400 griva, dat is 40 euro, 40 euro. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Is lekker uh, uithouden hier, lekker toeven. Is goed te doen. 1 euro, euro voor, meer dan een halve liter. Ik vind het minimaal dat onder Oekraïense mensen leeft, eigenlijk. denk ik. Maar... Oh, waar merk je dat aan? Ja, in Duitsland en in Zwitserland was het veel meer met auto's door de straten... met vlaggen en overal vlaggen buiten. Ja, en hier is dat toch, uh, toch wel een stuk minder, uh, vind ik. Het was minder hier, uh, ja, eromheen net als fan zo wel. Maar buiten de stad is het ja, gewoon een normaal weekend volgens mij hier. En ook in de winkels zie je weinig. Net zoals in Nederland, uh, ja, alle winkels liggen ja, vol alles, met oranje, oranje spullen. Ja, oranje hier, dat moet ik zeggen. We eerlijk gezegd ook nog niet veel aandacht aan besteed. Maar het is niet zo dat ze hier uh, ja, helemaal uh, uitgedost zijn met... Uh, of reclame, of met shirtjes, of met... Uh, nee, daar valt wel tegen. Twee jongens hier op een bankje. Wat jongere jongens, een jaar of 16. Ze zijn wel uh, fan van, uh, van, de, van het team, van het nationale elftal. We hebben alleen uh, geen t-shirt. Wat gaat het worden tegen Zweden? Oekraïne. Ze denken absoluut dat Oekraïne gaat winnen. Volgens hun wordt het 2-1 en we wensen ze heel veel succes. Zo is dat. Een bijdrage van verslaggever Jeroen Dijager. Het is tien voor half acht. FNV-bondgenoten willen betere wet en regelgeving voor de Arbo-sector. De vakbond zegt dat naar aanleiding van een internet-enquête over het bedrijf VerzuimReductie. Dat raakte begin dit jaar een opspraak door een uitzending van het televisieprogramma Zembla. Dat bedrijf zou namelijk gegevens uit medische dossiers van personeelsleden delen met hun werkgevers... En dat is verboden. En ook zou het bedrijf op de stoel van de dokter gaan zitten. stukje uit de reportage van Zembla... waarin medewerkers van verzuimreductie ziekmeldingen aannemen. Goedemorgen, verzuimreductie met Ellen. Ik wil me graag even ziekmelden. Oké. Okay. Dan ga ik even een ja, dossier erbij zoeken. Dus je heeft een longontsteking en een keelontsteking. Ja. Oké. Okay. We merken nog niet veel verbetering in uw klachten. Nee, we hadden alleen maar erger op de Dat is niet goed. En waarom heb je de temperatuur nog niet gemeten? Dan? Uh, dat heb ik nog niet gedaan, dat blijft wakker. Ben. Mag ik vragen inderdaad als u liever niet wil zeggen, is het werkgerelateerd of privégerelateerd? Ik ben zo moe, is net zoals dat ik tien dagen niet geslapen had of zo. En waar komt die moeheid denkt u dan vandaan? FNV bondgenoten starten direct na de uitzending van Zembla een meldpunt voor klachten over het bedrijf. Gea Lotteman van FNV bondgenoten, goedemorgen. Goedemorgen. Nou vertel hoeveel meldingen zijn er binnengekomen? Nou, een kleine 1500 alleen op het meldpunt. En het weekend daarna ook spontaan allemaal mailtjes over andere verzuimbedrijven. Dus het, is, het probleem is veel breder sowieso? Het probleem die... is uh, veel breder dan alleen verzuimreductie. Alleen dit was een relatief kort onderzoek uh, wat zich toespitst op verzuimreductie. En wat, met wat voor soort klachten komen mensen? Nou, het uh, intimiderende gedrag. Uh, niet accepteren van ziekmeldingen. Uh, ja, het... het ja, inleveren van verlofuren, uh, niet accepteren van, van, uh, dat je ziek bent. Het, het, ja, je kan het zo gek niet bedenken wat er allemaal binnenkwam. Maar een beetje doorvragen, mogen zij dat niet? Want dat lijkt mij ook wel relevant om te vragen wat er aan de hand is. En het niet te laten bij een enkele ziekmelding. Nee, dat uh, mag een uh, telefoniste van verzuimreductie niet. Die mag niet naar de aard en de aandoening van de ziekte vragen. Dat is aan bedrijfsartsen. En die andere bedrijven, werken die net zo? Dat is uit, daar hebben wij geen onderzoek op verricht. Daar, is, daar zijn meldingen over binnengekomen. En dat hebben we aan een aantal stakeholders in de branche voorgelegd. Of zij het beeld herkennen wat wij ook schetsen in het rapport. En daar is... Uh, uh ja, op dat is bevestigend beantwoord door alle partijen. Nou, wat gaat u met uh, de klachten doen? Want er is inmiddels ook een onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken naar uh, verzuimbedrijven die privacyregels overtreden. Gaat u zich melden bij de inspectie? Nou, daar hebben we al uh, gedurende het onderzoek regelmatig contact mee gehad. En die hebben een kleinschalig onderzoek gedaan. En gerapporteerd inmiddels aan staatssecretaris De Krom. En dat gaan wij dus ook doen met dit onderzoek. Uh, en daarmee ook aangeven dat het probleem groter is dan alleen dit ene verzuimbureau. En leggen we daarbij ook gelijk een aantal conclusies en aanbevelingen op tafel. Wat er al op tafel ligt, natuurlijk, zijn de dossiers van die patiënten... mensen die uh, bij dat bedrijf zijn betrokken. Wat moet daarmee gebeuren? Sorry, ik, ik, ik had blijkbaar even geen verbinding. Oh, uh, nou ja, wat er, wat er al ligt, dat zijn natuurlijk de gegevens... die van die uh, zieke personeelsleden, zieke werknemers... die uh, bij dat bedrijf liggen. Ja. Uh, wat moet daarmee gebeuren? Nou ja, onze eerste prioriteit is nu dat alle dossiers... waar verzuimreductie in heeft gewerkt, waar medische gegevens in staan... die moeten vernietigd worden. Die zijn onrechtmatig verkregen... en daar is maar één uh, sanctie op mogelijk, en dat is vernietigen. Ja, en, en hoe is dat? heeft u daar overleg over, ook met, met, de, met de branche bijvoorbeeld? Nou, we gaan um, in eerste instantie werkgevers die zaken deden met verzuimreductie daarop aanschrijven van dit is um, de regel en dit stellen wij en reageer maar naar ons. En uh, de brancheorganisaties worden natuurlijk ook ingeschakeld hierbij en we gaan zien hoe werkgevers hierop reageren. Ja, uh, verzuimreductie heeft inmiddels al aangegeven dat ze de werkwijze hebben aangepast en de directeur is ook opgestapt. Dat is wat u betreft niet genoeg, omdat u ziet dat het probleem groter is. Uh, ja, de directeur is opgestapt. Uh, maar het onderzoek ging natuurlijk over de achterliggende periode. Uh -huh. uh, en ook over die achterliggende periode. En al die gegevens die daar zijn verzameld... Uh, daarvan vinden wij dat die uh, vernietigd moeten worden. Ja, en, en, en werknemers, uh, stimuleert die die ook? Want die kunnen natuurlijk zelf daar ook iets aan doen. Hè? Via het eigen bedrijf moeten ze dat vooral ook doen? Ja, wij bieden werknemers ook diverse uh, mogelijkheden om er iets aan te doen. Een individuele brief uh, waarmee ze werkgever attenderen op het feit van... dit moet uit mijn personeelsdossier, want dat zit er niet in um, zoals ik dat zou willen. Uh, daarnaast hebben we ook een checklist voor ondernemingsraden nu uh, in het rapport opgenomen... waarbij we ondernemingsraden ook handvaten bieden van... hier zou een fatsoenlijke arbo aan moeten voldoen. Geëlle Tomman van FNV Bondgenoot, hartelijk dank voor je uitleg. Ja hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vijf minuten voor half acht, doen we naar Spanje. Wat is er dan toch van gekomen? Spanje heeft aangeklopt bij Europa voor financiële steun voor de banken. Niet dat Europa lang over het verzoek hoefde na te denken. Het geld lag al klaar en gehoopt werd dat Spanje snel zou toehappen. Want door de wankele financiële sector in Spanje loopt de hele eurozone gevaar. Toch blijft de Spaanse een trots man. Als Spanje de afgelopen maanden niet zo bezuinigd had... dan was een algehele Europese interventie onvermijdelijk geweest. Dicho de otra manera, si no hubiéramos hecho en estos cinco meses lo que hemos hecho, lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del Reino de España. Correspondent Rob Zoutberg in Madrid erop. Waarom zegt Rajoy dit nou? Had hij dan toch eigenlijk die geen steun gehad? Het was, een, het was een, een mooie persconferentie die uh, Rajoy gisteren gaf... Uh, waar, we, waar we meer opmerkelijke dingen hoorden. Zoals Rajoy die zei... Eh, ik ben door niemand onder druk gezet de afgelopen tijd. Wat me toch verbaasde dat hij dat zei. zei ik denk niet dat het makkelijk is om 100 miljard los te krijgen. Nou ja, we zagen in ieder geval een, een, een optimistische premier daar staan die inderdaad dat aangeeft en die heel duidelijk aangaf. Hè. Hij is een half jaar geleden aangetreden en zei... Uh, we moesten eerst een ronde van bezuinigingen doorvoeren. We moesten op de rails komen met eisen die Brussel aan ons stelde. En daardoor is nu t, dit bedrag vrijgekomen. Hè. Die maximaal 100 miljard voor de Spaanse banken. Um, het was allemaal mogelijk doordat we de bezuinigingen hier hebben doorgevoerd. Was dat niet gebeurd, dan was er inderdaad een regelrechte interventie van Spanje gekomen. Dan waren, zoals ze hier inmiddels bekend staat, de trojka... dan waren de mannen in zwarte pakken naar Spanje gekomen. Hij zei ook, het was niet makkelijk om 100 miljard te moeten lenen. Dat was ook wel duidelijk. Hij heeft ook nogal wat kritiek gehad over hoe hij dit allemaal heeft aangepakt het afgelopen weekend. Nou ja, de kritiek was natuurlijk... Toen, het, het, het was natuurlijk een, een bericht van een aangekondigde dood. Bijna wel, ja. Ja, bijna wel. Zaterdag kwam uh, dan toch ineens de minister van, van Economische Zaken hier naar buiten op een persconferentie. Een hele grote. Uh, mega persconferentie waar de hele wereld pers zat. Daar zat de minister van Economische Zaken. En daarna kwam natuurlijk meteen de kritiek. Hè, waarom liet hij zijn minister van Economische Zaken... de kastanjes voor hem uit het vuur halen? Waarom kwam hij zelf niet met een verklaring naar buiten? En dat, uh, Rajoy dat nog gedaan heeft op zondag... en dat hoorde uiteindelijk een uurtje voordat het allemaal zou beginnen... is toch naar druk geweest. Uh, laat, je, laat je smoel zien uh, en vertel het land hoe, hoe het ervoor staat. Dat heeft hij ook gedaan. En uh, Nogmaals, het was een wonderlijke persconferentie... Het was in de grote tapijtenzaal van het, uh, van, van het regeringsgebouw. Echt een zaal die alleen gegeven wordt, uh, waar alleen persconferenties gegeven worden... als er echt iets belangrijks te vertellen valt. Nou, Daar stond hij dan met een mooie stropdas. Het was echt, die was er echt voor de gelegenheid uitge, uitgezocht, dat kon je zien. Ja, Hij, stond, uh, hij bleef dan maar verdedigen. Hè. Woorden als noodhulp werden vermijden. Nee, het ging om een kredietlijn voor de banken. Ja, ja. goed. Rajoy, um, ja, je kunt over zijn positie verschillend denken natuurlijk. Wat is nu de algemene mening in Spanje over dit? Is, is hiermee Spanje voorlopig uit de brand of volgt er nog meer? Ja, dit is wel beschouwd. Marcel, dit is natuurlijk nog maar het begin. We hebben, we hebben nu de, de omvang van de problemen bij de banken in kaart gebracht. Het IMF is naar buiten gekomen. Er is zeker 40 miljard nodig. Maar ja, we zijn er natuurlijk nog lang niet met die problemen van die banken. Die regionale banken zie hier vooral. Hè. Er zal een nieuwe periode van fusies aankomen. We moeten altijd nog een, heel, een goed beeld krijgen... van verliezen, niet alleen nu... maar ook voor, voor de tijd die, uh, die er nog aan zit te komen dit jaar. Hoeveel klanten zijn er eigenlijk vertrokken de afgelopen tijd? Er staat ons nog heel wat te wachten. Er wordt heel luchtig over gedaan. Hè. Opnieuw, Rajoy, die gisteren tot ieders verbazing zei... nu uh, de problemen bij de banken zijn opgelost... kan ik rustig naar Gdansk afreizen... om daar Spanje te zien voetballen. Ja. En iedereen hier toch dacht...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 De nationaal rapporteur Mensenhandel heeft moeite met het afschaffen van de bedenktijd voor slachtoffers die aangifte willen doen van Mensenhandel. Rapporteur Detmeijer zei dat in Cairo brandpunt. Slachtoffers kunnen in de bedenktijd tot rust komen en niet worden uitgezet. Minister Leerst wil die bedenktijd van drie maanden afschaffen... zodat die niet kan worden gebruikt door mensen die langer in Nederland willen blijven. Een slecht idee, vindt Detmeyer. Wat heel belangrijk is, denk ik, om, om hierbij te zien... is dat het beknibbelen op de bescherming van slachtoffers mensenhandel... ook repercussies heeft op de mogelijkheden tot vervolging van mensenhandelaren.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 Bijzondere files staan onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht... tussen Cullenborg en Nieuwegein-Zuid, 11 kilometer. Komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. A9, ook maar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp, 11 kilometer. A16, Breda richting Rotterdam... tussen Zevenbergshoek en de Randweg Dordrecht, 4 kilometer. Ook daar een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. En dan de A50, Arnhem richting Os... tussen het knooppunt Grijshoord en het knooppunt Ewijk 10 kilometer.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 En na tien over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Alles over het EK-voetbal 2012 leest, hoort en ziet u op nos.nl. Ja, nou, Nederland wil de wedstrijd het liefst zo snel mogelijk vergeten. Natuurlijk van afgelopen weekend tegen Denemarken. Maar de Denen raken er maar niet over uitgepraat. Of die 1-0-overwinning op Oranje. Correspondent Rolien Kreton in Kopenhagen. Roelien, als ik hier de voorpagina's van de krant uh, erbij pak... dan uh, ja, moet ik toch constateren dat er een lichte grafstemming heerst. Uh, hoe is dat <laughs> bij jou, bij de Denen? Nou, één en al lof natuurlijk voor Denemarken. Uh, Eén kop luidt, kennis onder de indruk van Denemarken. Dat is een artikel met reacties van voetballers op Twitter. En het is wel grappig, omdat Deense spelers... die mogen niet twitteren, uh, van Morten Olsen. Maar in dit artikel zijn de reacties van andere twitterende voetbalkenners uh, verzameld. Notabene Ruud Gullit uh, twittert, goed gedaan, Denen. Uh, jullie speelden goed. Een andere kop, Rommes' vette voetbalfeest. Romme is de bijnaam van Dennis Rommedaal, die we natuurlijk in Nederland goed kennen. Mm -hmm. uh, hij is uh, niet aanvoerder van het Nationaal Elftal, maar wel aanvoerder bij het feestvieren... in het vliegtuig op weg terug naar Polen. Uh, daarbij werd ook vermeld dat ze maar één biertje hebben gedronken. Um, en verder, de Denen toegejuicht door Polen. De zondag waren ze bij de training in Polen en werden ze toegejuicht door de mensen daar... die hun ...zicht in de Deense rood-witte wit, vlag hadden geschilderd. En de Denen hebben zelf ook de Nederlandse uh, kranten doorgespit. En één kop hier in Denemarken luidt... ...Nederland jammert over Nederlaag. Ja. ja, dat klopt. Mm -hmm. <laughs> dat kan ik bevestigen. Zeg, de, de toernooi is dat nu al geslaagd voor de Denen... ...of willen ze nu meer? Ja, ze willen meer natuurlijk. Kijk, voor de wedstrijd um, hadden ze eigenlijk geen hoge verwachtingen. Um, ik, ik stond uh, zelf uh, bij de haven tussen de Denen. En uh, toen ik ze voor de wedstrijd sprak, zeiden ze: Ja, Nederland is toch echt een voetballand met verdettes. Eén van de favorieten. En Denemarken stond natuurlijk onderaan bij de boekmakers. Maar ja, na die goal van kroon uh, Daily uh, ging echt iedereen uit zijn dak. Het is wel een raar gevoel, want ik was de enige uh, tussen die massa die niet stond te Springen. Een jongen die, die sprongen op mijn uh, voet en die gilde van... ik ga mijn koffers pakken naar Oekraïne nu. Uh, en natuurlijk wel de stress, hè? Uh, de angst dat ze die voorsprong, uh, voorsprong zouden kwijtraken. En je zag soms ook het beeld van Morten Olsen... met die opgeblazen wangen van de, van de spanning. En er werd er hard gea geapplaudisseerd door de Denen. Maar ja toen het eindsignaal uh, klonk, toen herkende ik de Denen niet meer. Springen, dansen, elkaar omhelzen. En ze zijn eigenlijk helemaal niet zo uitbundig. Dus het kan niet meer stuk in Denemarken. Nou, dat hopen wij dus wel. Dat het woensdag tegen Portugal <laughs> gebeurt natuurlijk. Dat zou fijn zijn als ze verliezen. Maar hoe denken ze zelf ja. over die wedstrijd tegen de Portugezen? Nou kijk, ze, zijn, ze onderschatten hun tegenstander nooit eigenlijk. Maar ze zijn nu wel vol uh, zelfvertrouwen. En ze zeggen ja, als we van Nederland kunnen winnen... dan kunnen we zeker van Portugal winnen. En dat hebben ze ook gedaan tijdens de kwalificatierondes. Dus ze eindigen in de pool boven uh, Portugal. En ja, ze, ze geloven nu wel uh, in zichzelf. Goed. Rolien, dank je wel. Genoeg uh, deense overmoed. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Dus met de Nederlandse overmoed. Nou ja, die is, die is afgestraft. En uh, daar hebben we nog te weinig van geleerd als we alle reacties zien. Want uh, we denken nog steeds dat we misschien wel even van Duitsland winnen. En allerlei berekeningen gemaakt. Maar ik vond het elftal echt een uiterst povere, povere indruk maken aan de zaterdagavond. En in tegenstelling tot die twitterende voetballers... vond ik ook de Denen een vrij matige wedstrijd op de mat leggen. Dus ik vind ook dat we van een matig elftal verloren hebben. Maar in uh, ja, mentaal opzicht uh, zeggen dat je wil winnen is één. Maar het echt uitstralen, het echt met elkaar uitstralen... Dat ontbrak echt bij Nederland en daardoor ging er ook wel heel veel mis uh, in de eindfase. En ja, dat het niet helemaal een elftal is, uh, kijk naar de uitloopbeelden van gisterochtend. Prachtig, klassieke Nederlandse beelden, veel groepjes op het veld. Uh, het uh, gaat niet zo goed met het Nederlandse elftal, ondanks alle hoop die er nog wel is in het land. Nee, uh, we gaan even het leed een beetje verzachten, Tom. Ik gooi de knuppel in het hoenderhok. Eigenlijk heeft alleen Rusland tot nu toe goed gespeeld op dit EK. <lacht> Nou, dat is natuurlijk zo omdat ze een ruime overwinning gehaald hebben. Maar kijk, Duitsland speelt gewoon zoals Duitsland altijd speelt. En Portugal is echt een hele sterke tegenstander. Er was een wedstrijd die gemiddeld qua tempo toch al op een stuk hoger niveau lag dan Nederland Denemarken. En Spanje en Italië maakten er gisteren toch ook een hele echte wedstrijd van. Waarin met name de Italianen verrasten. Maar ik ben wel met je eens dat uh, uh, ook Duitsland zijn favoriete rol nog helemaal niet echt heeft waargemaakt in die wedstrijd tegen Portugal. Maar goed, uh, met 1-0 winnen zit je lekkerder in het hotel en nogmaals uh, een wedstrijd verliezen is niet zo erg, maar er staat waarin het Nederlands elftal al een jaar verkeert. De stemming die zich hier en daar van de mensen meester maakt in het elftal, die baart mij veel grotere zorgen. En er was een schitterende uitspraak op de Belgische radio. Die hadden namelijk de uitslag EGOLAND, LEGOLAND ja, ja. 0-1. Oh. En daar is toch wel e enigszins iets mee gezegd. Um, ik las bij Voetbal International uh, van een van de verslaggevers dat die zelfreflectie mist bij Oranje. Dat ze het vooral hebben over dat het ja, onwaarschijnlijk ja. is dat ze hebben verloren, maar dat ze niet naar zichzelf kijken. Hoe beoordeel jij dat om. Nou, dat vind ik de, de exact de, de spijker op zijn kop. Neem nog eens de wedstrijd eerder dit jaar in Duitsland. 3-0 verloren, niks te vertellen. Dan verwacht je dat mensen van een veld komen en denken... nou, nou, we moeten flink aan de bak. Maar nee, nee, nee het, het was een overkomen individuele fouten. En ook nu, de reactie kort na de wedstrijd... mensen gaan liggen op een grasmat en, en, en voelen zich enorm benadeeld. Je, je weet niet door wie, want ze hebben het uiteindelijk zichzelf aangedaan. En het woord zelfreflectie echt iets leren van dit. En denken, dan gaan wij woensdag... Dat en dat doen. Als dat nou juist zo aanwezig was, dan was ik heel hoopvol. Maar ik behoor niet bij de 51% die gisteren de enquête invulde... en dacht dat Nederland nog wel even van Duitsland ging winnen. Ik zit bij die 49%. Hmm... Hier, ik ga er een beetje droever ja, woensdag. Ja, iemand moet het zeggen, hoor. Ja, dan ben jij dat maar. Nou Tom, dan uh, hoop ik dat je iets beters over de Tour gaat zeggen. Tenminste, over de Nederlandse wielrenners. Maar ik vrees met grote vrezen. Nou ja, we hebben allerlei voorbereidingskoersen. De Dauphiné Libéré met een hele sterke Bradley Wickens gezien. Die echt kandidaat gaat worden voor de Tour-overwinning. Overigens, Kedell Evans werd daar derde in stilte. Doet ook nog altijd mee. Daar was wel een hele jonge Nederlander, kelderman. Die achtste werd en een goede tijdrit reed. Hoopvol voor de toekomst. Maar juist die mensen waarvan we hopen dat ze wat verder zijn dan alleen hoopvol voor de toekomst. Geesing, Kruiswijk en Mollema die gingen gisteren in de ronde van uh, Zwitserland, ook al is het een voorbereidingsronde toch wel vrij hard onderuit op het slotklimmetje van 15 kilometer. Was wel een forse klim hoor, naar Verbier. Dat doen wij normaal met zo'n liftje, maar zij doen dat allemaal op de fiets naar boven. En uh, ja, ook dat geeft weer niet zo heel veel hoop voor de Tour. Maar goed, het is nog een paar weken. Uh, de Tour is apart, maar met al die tijdritkilometers in de Tour, Wiggins en Evans, dat zijn toch wel echt de grote kandidaten voor de Tour. Even. Tom, ja. dank je wel. Beetje droevig <laughs> nieuws allemaal. Hè? God, bedankt dat je ons te woord hebt gestaan vanochtend. En wij zeggen toch gewoon ja. goedemorgen. Tot morgen. Hoor. <laughs> Doei. Straks opnieuw een belangrijke dag voor de vakbond. Niet heel anders. Kwartiermaker Jetta Kleinsma komt vandaag met definitieve voorstel. Echt het definitieve voor de nieuwe vakbeweging. Eerst naar Tamara Bruggermans voor de verkeersinformatie. Tamara. Hoi. Uh, op dit moment staan er 34 files. De meeste staan nog steeds in het midden van het land. Onder andere op de A27 Gorkum richting Utrecht... tussen het knooppunt Everdingen en Lunette, 8 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os... tussen het knooppunt Grijzord en het knooppunt Ewijk 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Radio 1 Sportzomerbus. Die wordt vanochtend bemand door Prem Radikensjoen. Prem, goeiemorgen. Goeiemorgen Marcel, goeiemorgen Laren en goeiemorgen luisteraar. Wat ga je doen vandaag? Nou, vandaag is de eerste dag van Men's Health Week. En dat is een doelstelling. Ze willen mannen bewust maken dat je bepaalde gezondheidsproblemen kan vermijden. En een van de gezondheidsproblemen is bijvoorbeeld diabetes... En uh, daar krijg je plasklachten en seksuele stoornissen van. En dan kan je wel zeggen dat onze gezondheidszorg op een heel groot niveau is. Maar het is natuurlijk beter voorkomen dan genezen. En daar is de hele week aandacht voor. En ik begin bij een gedreven uroloog. Die wil de mannen waarschuwen en redden. Dat is dokter Kobe Rijsman in Amstelveen. En dan hoop ik rond half tien met hem te praten over erectieproblemen. En dat is een taboe over andere man mannen. En hoe die verholpen kan worden. En Lara, ik zal proberen het niet met puberale grappen te doen. Maar heel serieus. Oh, dat mag best hoor. nee. <laughs> Maar weet je, mensen realiseren zich vaak niet dat de medische problemen voor mannen echt een groot probleem is. Mm. En dan proberen ze, dat mens helpt daar aandacht voor te krijgen. Goed. En het gaat dus echt over mannen. Is het ook wel voor vrouwen interessant om nog te luisteren? Ja, want je kan bijvoorbeeld uh, signalen krijgen van wat er bij een, man, wat bij een man aan de hand is. En wat helpt is als iemand er gewoon over praat. En het blijkt uit allerlei uh, onderzoeken en zo dat mannen dan heel gesloten raken en er niet over praten. En ja, de oplossing van alles begint met praten. Goed. Het klinkt zeer interessant, Prem. Uh, we spreken hier later vanochtend nog een keer. Tot dan. Ja, tot later. Tot later, Prem. Het is twaalf minuten voor acht. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En weer staat de toekomst van de grootste vakbeweging in het nieuws. Tegen zes uur vanavond presenteert Kamerlid Jetta Kleinsma... een voorstel voor de nieuwe vakbeweging. Na weken van praten, schrijven, onderling geruzie... en aanpassingen op oude plannen moet dit dan HET voorstel zijn... Over de vakbeweging en of die nog er nog wel toe doet... praten we met Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarktbeleid... aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Wildhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u nu aan tegen het volgende rapport... op weg naar een nieuwe vakbeweging? Cruciaal. Uh, dit moet echt het rapport worden wat de lijnen uitzet voor, voor de toekomst. Zo niet, dan blijft de verwarring en dan blijven de discussies doorlopen. En dan zal dat erg ten nadele zijn van de vakbeweging. Maar denkt u, al het nieuws aanhorend de afgelopen maanden, dat dat niet sowieso gebeurt? Dat de discussie echt nooit verstomd zal raken? Ja, het lijkt een beetje op een andere organisatie die nu aan het voetbal is. Uh, de vraag is: krijg je dus alle neuzen dezelfde kant in, zoals dat heet? En uh, de voortekenen. De discussies, de belangentegenstellingen... die stemmen niet heel positief op dit moment. Ja. Tom van Tex zei het net ook al... we leren niet van onze fouten in het verleden. Zou de vakbond daar wel toe bereid zijn? Zouden die echt een andere weg in willen slaan? Ik denk wel willen. Want uh, iedereen is ook wel duidelijk... dat bij een, een nieuwe arbeidsmarkt ook een nieuwe vakbeweging hoort. Maar de vraag is, kun je het met de bestaande partijen en met de bestaande ja. mensen en leiders? Ja, nou daarom vragen we het natuurlijk ook om. Het probleem is steeds dat die verschillende bonden hun macht niet willen opgeven. Ja, dat klopt. Hè. Men redeneert van we hebben nu een, een sterke macht en als het een vakbeweging wordt waar je gewoon lid van wordt en de meeste stemmen gelden, dan verliezen we onze macht. Hè. Dus dat willen bepaalde bonden niet opgeven. Anderen uh, willen juist meer ruimte. Hè? Jongeren bijvoorbeeld, uh, jongerenbonden. Uh, dus daar zit een hele spanning in tussen uh, ja, met één stem spreken of de macht van de bestaande organisaties prijsgeven. Is dit nou typisch Nederlands, het gedoe over macht en uh, het ontbreken van gezamenlijkheid? Hoe vergaat het eigenlijk de bonden in het, in het buitenland, in de landen om ons heen? Nou, als je kijkt naar bonden die een, een veel sterke positie hebben, dat zijn vooral bonden die nog betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheid. Want dan worden mensen eigenlijk vanzelf lid omdat ze op die manier het recht op een WW-uitkering bijvoorbeeld kunnen verzilveren. Dus daar zie je een hoog percentage organisatiegraad... wat nog in Scandinavië, de Denen, bijna 80 procent is... In landen waar dat niet is, dan zie je de vakbeweging vaak afgeleid in Frankrijk en Engeland naar hele kleine percentages. En dan, ja, dan resteert eigenlijk alleen maar een wat meer militante strategie, die ook in Nederland nu bekend is, organizing. Maar dat is het dan ook. Hè. Dan ben je uit de gesprekken uh, mm -hmm. uh, op nationaal niveau. CAO's worden veel minder van uh, betekenis. Dus dan krijg je een kleine rol en kan je alleen maar door acties nog uh, in beeld komen. En ziet u dat in Nederland ook gebeuren als men zo doorgaat? Als het zo doorgaat, dan, dan zal dat overblijven. Omdat je nationaal uh, eigenlijk ook uh, je, je stem verliest. <tus> en cao's, ja, daarvoor zul je ook uh, georganiseerd moeten zijn. Georganiseerd, overleg, overlegd, moet het duidelijk zijn met wie, wie uh, de werkgevers spreken. Dus als je dat niet kan bieden en niet meer kan leveren... Ja, dan is dat scenario voor verder afgeleiden, dat uh, ligt uh, absoluut op de loer. Ja, En dan hebben ze de tijd natuurlijk niet mee. Want er werken steeds meer mensen met losse contracten. Er zijn flexibele banen, uitzendwerk. Kan een bond daarop inspelen? Ja, dat is ook de bedoeling van de nieuwe vakbeweging. Want als je daar niet opeens speelt, op die veranderde arbeidsmarkt... de diversiteit, zzp'ers, jongeren, ja, dan mis je sowieso de boot. Maar hoe hou je die mensen bij elkaar dan? Nou ja, kijk, mensen die werken hebben belangen. En het gaat erover hoe je dus op een moderne manier die belangen organiseert. Maar dat kun je niet doen op de manier waarop het nu georganiseerd is. Hè? Dus dat, daarom is dat nou de opgave van de nieuwe vakbeweging om die mensen die werken op welke manier dan ook te organiseren. Maar deze mensen raken steeds verder weg van de vakbeweging... terwijl ze eigenlijk de, de klanten zijn voor de toekomst. En, en dat is eigenlijk het dramatische wat op dit moment aan het gebeuren is. Ja, u schetst toch niet een heel positief beeld. Zit het er dus uiteindelijk um, ja, niks anders op dan de boel te laten klappen... en dan uit de as van de oude vakbond iets nieuws te laten komen? Nou ja, dat er iets, altijd iets nieuws komt, uh, daar ben ik ook zeker van. Want ook werkgevers hebben belang bij een onderhandelingspartner. Je kan niet onderhandelen over collectieve afspraken, tenzij je die helemaal verlaat zonder een onderhandelingspartner. Maar het scenario uh, dat het nu uh, niet goed gaat, klapt en dat je inderdaad uh, ja, uh, een herreizenis zult, uh, zult aanschouwen, uh, ja, ook dat is een scenario wat absoluut waar absoluut rekening mee wordt gehouden. Nou, we wachten eerst maar eens even dat rapport af van Jetta Kleinsma later vandaag. Tom Wildhagen, dank u wel. Graag gedaan. En tegen zes uur vanavond dus de presentatie van het rapport. U zult het horen op Radio 1. Het NOS Radio En Journaal Media Overzicht. Ochtendkranten zijn nog steeds niet over de nederlaag van Oranje heen. Foto's van aangeslagen fans, spelers... en natuurlijk van de bondscoach Bert van Marwijk, vullen de voorpagina's. En er is maar één boodschap, winnen van Duitsland. Volgens de Telegraaf schreeuwt het hele land... op een basisplaats voor Klaas-Jan Huntelaar. Nou, we hebben een schuldige, Arjen Robben... is volgens de zondagseditie van de Duitse krant Bild... de schuldige aan de nederlaag. De speler van FC Bayern brengt Nederland... dezelfde pech als zijn club in München. Hoe nu verder vraagt de volkskrant zich af. wedstrijd zaterdag deed Hans van Breukelen... Denken aan 1988, toen Oranje tegen de Sovjet-Unie de eerste wedstrijd verloor. En we weten hoe dat afliep, al dus van Breukelen. Maar niet getreurd. In theorie zou Nederland bij verlies of gelijkspel tegen Duitsland... de kwartfinale nog kunnen bereiken, schrijft een zeer optimistische AD. Oh, ben benieuwd hoe dan. <laughs> Goed, ander nieuws staat er ook in de krant. Ambulances komen steeds vaker te laat bij een ongeval. De ziekenauto's zijn verouderd en rijden rond met onbekwaam personeel. Ook sturen is geregeld de verkeerde hulpverlening naar een spoedgeval... en is de werkdruk onverantwoord hoog. Dat stelt een bestuurder van Advocabo FNV in het Algemeen Dagblad. De situatie is de laatste maanden in heel Nederland zo schrijnend. dat hulpverleners uit alle ambulance-regio's alarm slaan bij hun bond. Het Financieel Dagblad opent met de ministers van Financiën van de eurolanden. die 100 miljard euro beschikbaar stellen voor de Spaanse bankensector. En hiermee proberen ze te voorkomen dat de financiële markten nog meer in paniek raken. en de problemen in de eurozone verergeren. Spanje is nu het vierde land dat aanspraak moet maken op het noodfonds. Maar de euro-reddingsboot raakt nu wel erg vol, schrijft de Volkskrant in een analyse. Kon de hulp voor Griekenland, Ierland en Portugal nog worden verdrongen als de aanpak van perifere probleempjes? Het verzoek van Madrid is van een heel andere orde. Voor het eerst dreigt een groot euroland om te vallen. De toegang tot het elektronisch patiëntendossier moet beter. Daarvoor pleiten de zes grootste patiëntenorganisaties in de opening van Spits. Uit hun onderzoek blijkt dat patiënten en zorgverleners... zelden directe toegang tot het dossier hebben. De gebrekkige toegang tot patiëntendossiers in en buiten het ziekenhuis... en het ontbreken van gestroomlijnde informatie naar andere zorgverleners... kan gevaarlijke situaties opleveren, zo waarschuwen de patiëntenorganisaties. De spitsstrook zou moeten zorgen voor minder files, maar de Nederlandse automobilist gebruikt de spitsstrook amper, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. RTL Nieuws bericht daarover. Het heeft allemaal te maken met de doorgetrokken streep. We leren dat we daar niet overheen mogen. En daarom komt er een nieuwe campagne met de boodschap, u mag over de doorgetrokken streep rijden als de groene pijl boven de weg brandt. Homofilie, een masturbatie en necrofilie. Oh, dat gaat over pinkwins, ja, wetenschapper mm -hmm. Levick wist begin vorige eeuw niet wat hij zag tijdens de observaties van. Penguins, inderdaad. Op Antarctica. Hij het, bestudeerde het paar gedrag van de vogels in 1910... maar was zo van slag dat hij zijn studie <laughs> nooit publiceerde. Melden De Morgen en de BBC. Nou, curator Douglas Russell van het Natuurhistorisch Museum in Londen... heeft vier pagina's lange documenten nu ontdekt en vrijgegeven. Tegenwoordig zijn academici niet meer zo preuts... en is homoseksueel gedrag al waargenomen bij heel veel diersoorten... zowel bij vogels als allerlei rare zoogdieren. Hoe hebben ze er zin in in die kou? Ja, juist dan. Even warm worden. Na 8 uur hoort u over GroenLinks. Die <laughs> willen een parlementaire enquête over de JSF. Hoort u meer over van Wilco Boom in Den Haag na 8 uur? <zijf>